Carolijn Barry met het nos Journaal. Oudere organisatie KBO PCOB is geschokt dat medewerkers in de ouderenzorg lang geen mondkapje hoefden te dragen vanwege schaarste. In de mondkapjesrichtlijn van het RIVM stond dat het voor de veiligheid en om medische redenen niet hoefde. Maar na vragen van Nieuwsuur blijkt nu dat die richtlijn ook zo was opgesteld omdat er een tekort was aan mondkapjes.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 Leidingen van brandstoftanks van de nieuwe straaljagers blijken beschadigd. Die beschadigingen vergroten de kans op een explosie van brandstofdampen aan boord bij blikseminslag. De afgelopen 24 uur zijn in Nederland 1977 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Opnieuw een record. De meeste nieuwe besmettingen waren weer in Amsterdam, 361. Ook omgerekend naar het aantal inwoners had Amsterdam de meeste besmettingen, 9,7 per 10.000 inwoners. Het aantal ziekenhuisopnames en doden blijft intussen relatief laag. Het aantal nieuwe opnames bedroeg 12 en het aantal doden 7. Apple en Google moeten aanstaande zondag TikTok en WeChat... verwijderen uit hun Amerikaanse downloadwinkels, meldt het ministerie van Handel. Gebruikers die de app al gedownload hebben, kunnen hem blijven gebruiken. Volgens de Amerikaanse regering vormt die app een gevaar voor Amerikaanse gebruikersdata... omdat die in handen is van Chinese bedrijven. Over de toekomst van TikTok wordt al weken onderhandeld... De verwachting was dat president Trump vandaag een besluit zou nemen over een deal tussen TikToks moederbedrijf ByteDance en het Amerikaanse softwarebedrijf Oracle. Dat kan nog steeds gebeuren. Het weer zonnig met vooral in het zuiden wat sluierbewolking. Het is 18 tot 25 graden. Morgen zon en nog iets warmer 20 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is behoorlijk druk in de regio. Er staat ruim 40 kilometer file. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag gaat het wel weer beter... want bij Hoogmade zijn alle rijstroken weer vrij na een kettingbotsing. Vanaf Hoofddorp heb je nog wel 20 minuten verdraging. Ook op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt Badhoeverdorp en knooppunt Nieuwemeer een kwartier vertraging. Dat heeft dan weer te maken met een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam, bij Amsterdam Veldert. Vanaf Geuzenveld staat het verkeer al vast. 25 minuten vertraging heb je tot Veldert. Er zijn ook twee rijstroken dicht. En verder is het druk op de, A, uh, de N247 van Amsterdam naar Horen bij Broek in Waterland. Daar is de vertraging nu 10 minuten.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 Ga niet hardlopen bij het spoor. Het heeft meer gevolgen dan je denkt. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. En nu. Ritme. Ritme. ritme van ZFM. 6.9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 Ja, de knassen van je vrienden, maar je moet het wel verdienen. Schat je hier liggen kansen. Ik ga.